1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt voorlopig geen verbod op onverdoofd ritueel slachten. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer steunt het wetsvoorstel... van de Partij voor de Dieren niet, waardoor er geen meerderheid is. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar wel akkoord. Staatssecretaris Bleker presenteerde tijdens het debat in de Senaat... een compromis. Hij wil een convenant sluiten tussen slachterijen... de islamitische en joodse gemeenschap en de overheid... Bleker denkt aan afspraken over de tijd dat een dier bij bewustzijn mag zijn... en het aantal noodzakelijke sneders in de hals. Ook wil hij afspraken maken over het aantal dieren dat ritueel wordt geslacht. Als slachterijen zich niet aan de afspraken houden... zouden ze gesloten moeten worden. Of er een meerderheid is voor het voorstel van Bleker is onduidelijk. De Eerste Kamer heeft hem om een brief gevraagd. Partijleider Tiemen van de Partij voor de Dieren... reageerde verrast op het voorstel van Bleker. Zij heeft tijd nodig om erover na te denken. Het aantal doden door de aanslag in Luik is opgelopen tot vijf. Een peuter die vanmiddag gewond raakte is in het ziekenhuis overleden. 122 mensen raakten gewond. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Vanmiddag gooide een man op een plein in Luik... met granaten naar mensen bij een bushalte. Daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer. Twee jongens van 15 en 17 en een vrouw van 75 kwamen toen meteen om het leven. De man zelf is ook dood... De politie onderzoekt nog of hij zelfmoord heeft gepleegd. Wat een bezielde is onduidelijk. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting stelt zeven oud-commissarissen... van de woningcorporatie SGBB aansprakelijk voor het wanbeleid van de directeur. Door dit wanbeleid moest het fonds 39 miljoen euro bijleggen... om de corporatie overeind te houden. Het fonds zegt dat het de commissarissen had gewaarschuwd... dat bouwplannen van de directie te ambitieus waren. Toch keurden zij de plannen goed. Het weer, vooral in de kustprovincies buien. Bij een stevige zuidenwind is het vannacht een graad of 4. In de ochtend overal buien en aan zee even een stormachtige wind. Smiddags rustiger dan 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. En wat fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in Casa Luna. En dat geldt hopelijk vooral vannacht voor de lekkere eters... en de al dan niet goede koks onder u. Want na mijn gesprek met chef-kok Ricardo van Ede... praat ik in dit uur met u over eten. Over uw kookkunsten bijvoorbeeld. Over uw favoriete eetadresjes ook. Want kookt u graag? En met welke producten kookt u dan graag? En kookt u dan ook met streekproducten? En wat zijn nou echt lekkere producten bij u uit de streek? Maakt u ook culinaire hoogstandjes klaar in de keuken... En is het soms ook wel eens te ingewikkeld en mislukken uw probeersels dan uh, jammerlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat u helemaal niet van koken houdt... en dat u zweert bij uw traiteur bij de kant-en-klaar-maaltijd van de supermarkt... of dat u liever uit eten gaat. Ook dan mag u natuurlijk bellen met ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121 mailen dat kan naar casaluna.ncv.nl en twitteren dat kan met hashtag Kazaluna dat deed bijvoorbeeld net even leuker en uh, hij zij schrijft de kok van uh, Neva is de gast en hij zegt kies voor goede producten mooie slogan en dat zouden we massaal moeten doen en dan een tweet van uh, Zetje en die zegt interessant gesprek met Ricardo van Ede waar terug te luisteren nou Zetje dat is terug te luisteren vanaf morgen op onze site casaluna.ncv.nl. en ik ik krijg ook een mailtje van Simon van Buren. Simon schrijft: Ik heb vanavond echt heerlijk gegeten. Bloemkool met aardappels, klaargemaakt door mijn moeder. De kool en de aardappels, heerlijk geprakt. Stukje worst daarbij, echt verrukkelijk. En daar doe je mij net zoveel plezier mee. als het eten bij een sterrenrestaurant. En dat betekent zeker toch niet dat ik een eetbarbaar ben, schrijft Simon van Buren. Ja, en ook muzikaal wordt er heel wat afgegeten in het komende uur. Dit is zo'n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 Je pelt eerst een uitje. Dan laat je de ananas uitlekken. Je zet alvast wat rauwkorst apart. Je klopt de slagroom hard. Je knipt alvast wat bieslook. En dan pas doe je de ganalen. Er komt nou ananas erbij. Rauwkorst erbij. de uitje erbij. Slagroom eroverheen. En dan niet te vergeten de geknipte bieslook. Lekker man, en hartstikke lekker. Zalig. Ik ga maar even afruimen, zegt mijn schoonzus. Kwestie van gedoog. tjonge, jongen, jonge, zegt mijn broer. Ik denk dat ik volgende week een Audi ga kopen. Dan ruil ik deze auto in en dan hoef ik nog maar even naar de bank en dan heb ik een Audi. Dat zijn mooie auto's Audi. Jongen, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Moet je nou toch eens kijken, zegt helemaal niet erg. Dat lijkt wel een rolade. Nou, zegt mijn moeder, dat is ook een rollade. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen, man? Nou, zegt mijn moeder, daar heb ik een truc voor. Kijk, je pijlt eerst een uitje. En dan braat je de rollade bruin. Je laat hem 40 minuten gaar worden. En dan, dan doe je hem in aluminiumfolie. Aluminiumfolie. Een ja, het is maar waar je van houdt, zegt de man van mijn zusje. Kleine moeite. Nou, Zal ik dat maar even afruimen, zegt Kwestie van Gedogen. Ja, gezellig, kinderen, zegt de vriend van mijn moeder, echt gezellig. Jongen, jonge, jongen, jongen, jonge, jonge, zegt helemaal niet erg. Moet je nou toch eens kijken. Dat lijken wel aardbeien, nou, zegt mijn moeder. Dat zijn ook aardbeien. Jonge man, hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder, daar heb ik een truc voor. Kijk, je pijlt eerst een uitje. Uh, we moesten maar eens gaan, zegt Kwestie van gedogen. Het was echt gezellig. Ja, wij gaan ook. Het was echt lekker, man. Echt lekker. Nou, gezellig. Nou, dag tot volgend jaar. Dag. Dag, dag. Goh, zeg ik tegen mijn broer, man ik dacht dat jij een Audi had. Nee, zegt mijn broer die ga ik denk ik volgende week pas kopen. Dan ga ik naar de bank toe en goed. En nu gaan wij even met Helko praten. Maarten van Roosendaal samen met Egon Kracht in december 1999 live in NCRV's Volspot. Dit was een fragment uit zijn voorstelling Kerstmis in april. En op 19 april gaat in Amsterdam zijn nieuwe voorstelling in première en die heet De Gemene Deler. Nou Maarten komt niet met mij praten vannacht, maar ik hoop dat u dat wel gaat doen over uw kookkunsten bijvoorbeeld. Over uw favoriete eetadresjes, over uw mooiste recepten en vooral ook over de producten waarmee u graag kookt. En wat nou echt producten zijn die u na aan het hart liggen. Misschien zijn er wel hele mooie producten bij u in de stad uh, of in de streek die u onder de aandacht wil brengen. U kunt bellen 0800-121, 0800 1121. 0800 11 mailen kan met kazaluna uh, uit en twitteren dat kan met hashtag kazaluna. Ferdinand, nacht. Ja, nacht. hallo, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het prima, met jou ook Ferdinand? Geweldig. Lekker gegeten ook vanavond? Ja, <lacht> dat ben ik ben de bek niet op. Zeg, ben in een kok? Nou nee, dat niet, maar na zo'n lied, dat is prachtig. Hij is goed, hè, die Maarten? Ja, hij is geweldig, Maarten van Roosendaal. Maar om dan daarna... Denk je eigenlijk, ja, die man... Die heeft al het gras voor je voeten weggemaaid. Maar wat wilde je dan Gaan vertellen, je vertellen eten beginnen? Ja, maar wat wilde je dan vertellen? Nou, eigenlijk... Ik ben een hele enthousiaste amateurkok, hoor. Ik ben helemaal... Het is totaal mijn beroep, niet. Ja. Maar wel een grote hobby. En ik heb de laatste tien jaar... Heb ik geprobeerd om zo eenvoudig mogelijk... Uh, iets ik, ik geef een voorbeeld. Je ja. hebt bijvoorbeeld tientallen sausen voor vlees en vis en zakjes en potjes. Toen dacht ik bij mezelf: er moet toch eens één saus te maken zijn voor vlees, vis en andere dingen. Ja. Die overal bij het heb ik gevonden. Oh ja. En het is zo ongelooflijk. Wat voor saus is dat dan? Ik, ik kan er misschien rijk mee worden, maar ik geef het je gewoon nu. Oh, dat is aardig. Ja, natuurlijk. Vertel. Je neemt een potje mayonaise, ja. het halve halvernaise. Dan neem je een paar schepjes, doe je in een sauskommetje. Mm -hmm. En daar doe je een scheutje. Soja, saus. Mag ik de, het merk noemen? Nou, liever niet, maar we kunnen ons het merk, merk wel voorstellen. Wel, hè? Ja, nee we, nee, we mogen geen merken noemen, maar nee, sojasaus. Ja. Sojasaus, van een goede winkelketen of van een Japans merk... Ja. Een scheutje erin, dat roeien goed door elkaar. En tot je grote verbazing. krijg je dan een smaak die werkelijk. Nou, dat is echt niet geloof En die kan je bij vis doen. Bij vlees, bij alles. Oh, dat is handig. Dus een saus eigenlijk voor alle doeleinden, zoals je ook al zei, hè? Ja, dat bij is welke, Bij welk vlees of bij welke vis gaat hij het best, vind je? Nou ja, ik bedoel, het is een iets harde smaak natuurlijk, omdat er sojasaus in zit. Mm -hmm. Dus je moet hem niet bij een. Zeer luxueus, je moet hem niet bij bot gaan eten. Maar verder voor de gewone thuistuin en keukenvissen. Daar noem ik salam en al die Afrikaanse wijsneuzen. Die kan je er allemaal best bij gebruiken. Ja? En bijna bij elk vlees. behalve bijvoorbeeld bij een hele rode. Uh, uh, roastbeef moet je het niet doen. Nee, maar bij, bij een uh, lekker runderlap gaat het zelf. goed. of bij een uh, speklapje. Ja. ja. ja. Maar je hoeft nooit meer na te denken. Fles sojasaus en een pot mayonaise en klaar dan ben je. Als je. iets te veel sojasaus hebt gedaan. duw je nog een beetje mayonaise bij? Precies Volk dan. Dat maak je En het weer goed. heel Nederland is klaar voor de kerstdagen. Nou, Dat is wat, de perfecte saus. Wat een tip! Je hoeft ook niet veel in huis te halen voor de kerstdagen dan. Althans niet ja, voor dan de dan is saus. Ik maak hier een rekening naar, nou, Laat maar even zitten. <laughs> Zeggen heb je ja. nog meer van dit soort simpele recepten, Ferdinand, die ja, wel, uh, zo doeltreffend zijn? Nou, ik wil nog één recept van je horen dan. Nou recept. Nou ja, voor een idee. Uh, er zijn twee dingen die horen eigenlijk bij elkaar. Maar ja, je zegt maar stop. Aardappels. In zijn geheel. Ja? Uh, licht koken. Dus. Al dente, zijn ze die cliënt. Geen pap maken, maar dat die nog een beetje aard is. Dan laat je hem afkoelen, leg hem op een overschaal. En doet daar een laagje olijfolie overheen. Daarna met je molen of wat je ook hebt zeezout. Ja, ben je ben... Ja, ik ben er nog. Ik luister okay. ademloos, ja. En dan, dan is dat afgekoeld in de oven op 220 graden een minuut of 15. En dan heb je de lekkerste aardappels die je ooit in je leven hebt geproefd. Dus die ga je met de kerst ook weer serveren. Nou, neem met de kerst, dan neem ik boontjes. Die kook ik al dente. Daar knijp ik limoen overheen. Over, over, de, over de boontjes. Ja, ja. En dan gerust de kaas. En dan heb je de lekkerste boodjes die er bestaan. Ja, dus eigenlijk onderschrijf je wel wat Ricardo van Eden zei. Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn als het maar goed is en, uh, en lekker. Ja. Simpel eten kan ook wel lekker heel zijn. heel ingewikkelde koks die enorme verhalen hebben. En dan krijg ik mijn een beetje dichter, mijn andere weekbrug gaat omhoog. ja. En denk ik, god wat, maar op, maak je zo eens in die keuken staan bij Dan maak je gewoon mijn beroemde sausje van uh, halvanes en sojasaus. Hoeveel? Oh, Ferdinand, dankjewel voor je tips. En tot een andere keer. Als je nog kook nodig hebt, bel je nummer Ik weet je te vinden. Ferdinand, dankjewel. Oh, bye. Dag. Bye bye. Jasper, ook jij, een goeienacht. Uh, Henk de Tattoo Man. Ja, wat is er met Henk de Tattoo Man? Nou, we... Look-alike de stem die hij net had. Maar we hebben het over eten. Ja, ja Ricardo had inderdaad veel tattoos, Maar of hij uh, die gezet heeft uh, bij, bij Henk, dat weet ik niet. Maar we hebben het inderdaad over eten. Nou, ja, hij, hij bleef met je hangen bij aardappels. Ja. En uh, ja, ik, ik vind aardappels. Ik, ik, uh, ik leef onder de, onder de middelmaat. Mm -hmm. Dus uh, zeg maar. Uh, ja, dat vind ik een prettiger woord dan. Hoe, hoe noemen we dat tegenwoordig? Ja. Beneden de. Armoedegens. Ja. Ja, het, het, het goedkoopste wat je kunt doen is gewoon een kilootje aardappels halen. Ja. En die schil je, die doe je lekker in een pannetje met uh, water. Zout erbij. En in de tussentijd maak je wat gehakt. Of, uh, ja, als je vegetarisch bent, een uh, uh, paar vegaburgers die snijden in plakjes. En die doe je samen met uitjes en, uh, en uh, paprika. Die doe je in de, in de koekenpan. Ja. En... Uh, en dan ga je stampen de aardappels met een beetje nootmuskaat doorheen. Klein beetje, ja, het ligt eraan wat je, wat je, wat je geld is, uh, margarine of roomboter doorheen. Mm -hmm. Maar ik werd misselijk van die uh, mayonaise met sojasaus dan toen net. Dat leek je niet zo lekker. Maar ja, ja. Ferdinand was er heel dol op. Mm. Maar dit, dit is ook wel weer een interessant uh, recept moet ik zeggen. En dan ja, zie je dat nog bedoel, even in de oven of, of, of uh, hoeft dat niet meer? Nee, precies, want ik vond ook de oven, dan vond ik ook zo. Ja, ik bedoel, een, een, een, een, een, een, een, een, een iemand die armoede heeft, die heeft geen oven. Nee, nee, dus jij hebt geen oven, dus die kun je ook niet gebruiken. Nee, dus we gebruiken alleen maar pannen. Maar uh, Jasper, word je creatief van ja, armoede, je zegt zelf al, ik vind dat ja. niet zo prettig woord. Maar bedoel, word je creatief van het feit dat je weinig te besteden hebt? Ja, met courgette kan je gewoon eigenlijk een hele week do door met 4 uh, kilo aardappels. Dan kun je een hele week lekker eten. Nou ja, je moet. Weet je, het is al plus plus, hè? Je, je moet de sojasaus erbij hebben of de ketchup of wat dan ook. Mm -hmm. En uh, de olie moet je erbij hebben. Dus het zijn niet alleen de, de ingrediënten, maar ook gewoon de manier waarop je het uh, klaar gaat maken. Dus zoals de oven. Nou, niet iedereen heeft een oven. Nee. Ja, het is een beetje opa-oma-verhaal uit, uit, ja, uit de hongersnood. Maar goed, ik bedoel... Nee, dat noemen ze nu uh, broodnodig of zoiets. Hm. Zeg, en Jasper, kook je ook graag van oorsprong? Ik bedoel, of ben je ja, nooit ja, noodgedwongen ja, gaan doen? Ja, ik doe het op mijn snuffert, op mijn neus. Dus ik, als ik kook, dan ruik ik en dan... Uh, maar mijn, maar mijn favoriete gerecht is gewoon uh, aardappelpuree ja, uh, uh, met veel nootmuskaat, Lekker met je zout, met je boter doorheen. En dan de, uh, de kipfilet erbij met lekker veel knoflook. Uh, ketje manis doorheen. Met je olijfolie. Oh, dat is smullen. En ik ik heb de dus... hele avond maar honger. Ik zit lekker aan de kaas. Ja, en aan de het, bos ja maar van ik zit nu maar... zelf ook te praten. Ik heb, ik heb, ik, ik, ik heb net in, in alle armoede heb ik een patatje ge, gefrituurd. Ja, dat krijg je. Als je praat over eten, dan dat ja. krijg je zo zin in ja. wat lekkers. is vreselijk is dat? Nou, ik zou zeggen, laat het patatjes maken. Dank ja. voor, je, voor uh, je kooktips. En uh, ik, ik vond vooral het eerste gerecht. Dat vond ja, ik wel ik interessant. interessant. Ik zit kwijlen aan de radio. Nou, blijf nog even kwijlen, hè, Jasper. Ja, lekker man. Tot de andere gezegd. keer. Dag. Hoi. Hoi. Saskia, Goedendag. Goeiedag. Saskia, ben jij een kok of laat je graag voor je koken? Ik vind allebei leuk. Ja? ja? Ja. Laten we het dan eerst eens over de kok, Saskia, hebben. Ja. Met wat voor soort producten kook jij? Uh, nou, uh, waar ik voor belde is eigenlijk voor peertjes. Ik, ik heb een paar jaar geleden een, uh, een keer een, een, een cursus gedaan van het koken van, uit je omgeving. En daar kwamen allerlei vruchten tegen. Maar wat ik nog heel veel doe, is peertjes. Uh, en die kook ik, stoofpeertjes. En die doe ik uh, dan met de zaadjes van de berenklauw. Met zaadjes van de berenklauw? En ja, en als je dat tegen mensen zegt... dan krijg je net zo'n re reactie als jij, die jij nu geeft. Ja. Zo van, dat kan toch niet en dat is giftig. Maar de zaadjes van de, zaadjes van de berenklauw zijn dus niet giftig. Mm -hmm. En die uh, kun je... Uh, bij de, bij de stoofpeertjes doen. En wat voor soort smaak krijgen de stoofpeertjes daarvan? Ja, nou... Uh, dan moet je ze eigenlijk dan... Ja, een hele lekkere smaak. Dus je hoeft er alleen maar suiker bij te doen. En dan... Uh, ja, je hoeft er verder geen kaneel of citroen of wijn bij te doen. En als je ze drie, vier uur laat koken, dan, uh, ja, dan, dan krijgen ze een hele lekkere smaak. Maar is de smaak wat, wat, wat bitterder dan, dan nee, met, met nee, uh, niet, uh, kaneel nee. en suiker? Nee, het is heel eigen. En uh, je, je kunt de smaak al uh, ruiken. Uh, als je de pitjes van de, de, de zaadjes van de berenklauw een beetje fijn. Uh, uh, druk tussen je vingers, dan denk je: hé, hey, die geur, dat is de smaak die de peertjes krijgen. Oké, okay, dus de, de, de geur van, van, die, van die zaadjes. die proef je dan later terug in, in, in die stoofpeertjes. Ja. En het zijn natuurlijk inderdaad producten allemaal, bij wijze van spreken, uit je achtertuin. Nou, het is zo dat. Uh, in de gemeente waar ik woon. daar staan een stuk of dertig perenbomen. En ik kwam er geest met achter dat. Uh, dat je daar gewoon mag uh, rapen. En. Uh, dat doe ik dan ook. Ja, en je hebt zo'n cursus gevolgd, zeg je. Hè? Eh, ja. Koken met producten uit je omgeving. Zijn er nog meer producten die je op die manier, op die manier ontdekt hebt als het ware? Uh, nou, ja, ik weet dat je ook uh, appelmoes kunt maken met, uh, met de za zaadjes van de berenklauw. En voor de rest vind ik het ook gewoon heel leuk om... Uh, ik heb een grote walnootboom in de tuin. En ik heb uh, een appelboom en ik heb dus laatst een boek uh, uit een receptenboekje van vroeger gezien dat je appeltjes kunt drogen. Mm -hmm. En dan maak ik brood met, uh, ja dus weer, oh, wel met rozijnen, ja, die, die heb ik er dan niet in mijn eigen tuin, maar nee. gewoon een, een brood met uh, walnoten en gedroogde appeltjes. Klinkt allemaal lekker, zeg. Dat is echt lekker. Ja. En Saskia, als je uit eten gaat, want dat doe je ook graag, zei je net... zoek je dan ook naar restaurants waar ze inderdaad uh, streekproducten serveren? Uh, ik, ik probeer altijd te eten uh, uit de streek waar ik ben... wat het streekgerecht is. En waar heb je bijvoorbeeld een keer een heel lekker streekgerecht uh, gegeten? Ja, uh, nou, het lekkerste wat ik vegetarisch heb gegeten... was dat was een keer ergens op de Veluwe, maar ik weet niet meer precies waar... Maar uh, ja, de, uh, ja ik, ik kan er zo gauw niet op komen. Maar, uh, maar wat was het? Ik weet wel dat ik de laatste keer in Zweden, toen wij uh, daar waren... Uh, uh, ja, echt een Zweedse, ja, de, de Zweedse, uh, Zweedse gerecht met gehaktballetjes en, uh, en van die zoete saus uh, erbij heb gehad. Die je gewoon ook bij de Ikea kunt kopen, maar het, was daar, het smaakte daar wel lekkerder. Met vechse bessen gemaakt waarschijnlijk? Ja, ik, ja. Ja, dat is heerlijk. Inderdaad, die ruikt balletjes ja. in de verse bessen saus. Ja. Je zou ervoor naar Zweden reizen. Saskia, ja. dank, dankjewel voor je telefoontje. Dankjewel voor je, voor je mooie ideeën. En voor je pleidooi voor streepproducten natuurlijk. De zaadjes van de berenklauw. Die had ik ja. nog niet eerder als ingrediënt nou, gehoord. Ik, ik wilde nog wel even zeggen: als je ze plukt, dan moet je eigenlijk zorgen dat je ze niet plukt uh, direct aan de kant van de weg. Maar het liefst aan de kant van een fietspad. Want ja. De kant van de weg geeft weer de, de uitlaat ja. van de auto's. Dus probeer ze dan uh, op een plekje te plukken waar, waar niet zoveel auto's rijden. Een tip van kok Saskia. Dankjewel ja. Saskia. Oké. Okay. Dag. dag. Dan kreeg ik een tweet van Eline K. En die schrijft het enige dat ik kook is van woede. En verder roerbak ik alles. Eén wok en alles erin. Bijna Hollands al dus uh, Eline. Aan de telefoon Mino. Goeiedag, Mino. Ja, goeiedag. Ben jij een beetje een kok, Mino? Nou, euh, nou af oh. en toe wel. Ja, af en toe wel. Af en toe wel. En waarmee kook je dan? Uh, nou, eigenlijk met alles wat verhanden is. Mm -hmm. Dus uh, ja, we uh, gaan van de heer, Barbecue, maakt me niet zoveel uit. Oh ja, dat zijn meer de instrumenten waarmee je kookt. Maar wat, wat, wat stop je dan in de pan? Nou, ik, voor de barbecue heb ik bijvoorbeeld uh, uh, ja, een uh, recept van mijn vader. Die... Uh, Maakte maakten gehaktballetjes uh, met oude kaas erin ja. en ui uh, en knoflook en een beetje peper en een beetje zout. Ja. En dat uh, werd dan op een citroenblad gelegd en dan uh, op de barbecue. En wat voor smaak geeft dat citroenblad dan? Ja, dat, dat kun je eigenlijk niet uitleggen. want ik heb, het, ik heb het ook een keer geprobeerd bijvoorbeeld op een sinaasappelblad, maar dat, dat, dat heeft geen effect. Nee, dat smaakte dan toch anders? Dat smaakte zeker anders, ja. Ja, wat een leuk idee. Ik vind dat idee van uh, oude kaas door het ik wel een goed idee ook. trouwens. Heb je nog meer van dat soort uh, uh, recepten uit de familie? Nee, nou, ik had het altijd uh, heel flinten dunne uh, runderlapjes. Mm -hmm. En dan had hij soort dressingje met een uh, takje van uh, wilde oregano met uh, citroen en uh, olijfolie en knoflook erin. En dat uh, smeerde hij dan zeg maar tijdens het barbecue gewoon over het vlees in. Dus jouw nou, vader heeft je heel veel uh, lekkere dingen geleerd. Ja, ja nou, ik heb heel veel afgekeken. <laughs> Jij ja, hebt heel veel afgekeken? Ja, mijn vader kan ja. ook zo goed koken. Het is echt een genot om naar te kijken als iemand daar zo van geniet, hè? Ja, ja helaas leert mijn vader niet meer. Dus uh, ja, moet ik ja. toch proberen een beetje neer te houden. Dus, uh, ja, absoluut. Ja. En dat doe je dus uh, uh, met verven, begrijp ik. Nou, ja, ja inderdaad. Mino, dankjewel voor je telefoontje. Graag gedaan. Goedendag toch. Dag. dag. Hardy, ook jij een goede nacht. Ja, dag. Harry, ben jij een kok of ga je graag uit eten? Uh, nou, alle twee. Alle twee. Ja, ik ga graag uit eten, maar ik kook ook heel graag zelf. En waar uh, kook je dan mee? Uh, ja. ja, gewoon met pannen, met een wok, met een snelkookpan ook soms. En wat stop je in die uh, uh, snelkookpan en in, in, in, uh, in die bok? Nou, uh, nou mijn, mijn recept is. Wij, wij noemen dat altijd uh, uh, Oma Taknassi. Oma Taknassi? Ja, wij hadden vroeger een hotel en dan hadden we een kokkin. En die heette Oma tak, dat was een Indische mevrouw. Yeah. En die kookte een nasi. Oh, dat wil je niet weten. Dus dat recept, uh, ja, dat heb ik nog steeds. En dat is zo eenvoudig, een beetje witte rijst natuurlijk. En uh, je maakt een saus, of een saus, uh, je maakt uh, uh, speklapjes en die snij je heel dun in reepjes. En die doe je in de marinade van knoflook en uh, uh, ketchup En uh, nou, dan bak je uh, dat, die speklapjes en je doet er uh, wat kruiden door en je doet er een preitje door en je doet er een struifje door. Een struifje? Een struifje. Wat is dat? Eh... Uh, nou, dat is een, een, een gebakken ei. Ja? Dus heel, uh, een geklopt ei, en die, die, uh, die, die bak je, dus met wat zout, heel dun, en die snij je in reepjes en die doe je door de nasi. Mm -hmm. En dan heb je een nasi. Dat wil je niet weten. Dat is uh, de, de lekkerste nasi die er is. De nasi van Obatak? De Obatak de, de nasi. Nou en verder ja, ik, ik hoorde net van uh, gedroogde appeltjes. Nou ik heb hier al uh, in de keuken, ik kijk nu even achterom. Daar staat uh, een pot met gedroogde appeltjes en dan maak je... Ik vind uh, hete bliksem vind ik heel lekker. Ja, maar niet van gewone appels, maar van gedroogde appeltjes. Dan komt er gewoon iets meer smaak aan. Wordt nou, de smaak dan krachtiger? We, en vanavond hebben we hache uh, um, gegeten. Want gisteravond hadden we rundvlees en uh, daar, blijft, uh, daar koop je wat meer. En dan maak je daar een heerlijke hachee van. Uh, met met uh, witte kool, uh, met wat kerry erdoor. En nou, uh, ja. Jij hoeft helemaal nooit uit eten, Harry. Nee, eigenlijk niet. Als ik hoor uh, oh, ja, met hoeveel liefde je over al die gerechten de gerecht de spreekt. Weet je wat we er vanavond bij hadden? Nee. Uh, uh, ja, dat is... Uh, Duits, geloof ik, de, uh, van die, van die slierten. Uh, uh, spetselen. En spetselen is heel lekker, je kookt dat. En als het dan klaar is, dan uh, je giet het af. En dan doe je een stukje roomboter in de pan. En dan doe je daar paneermeel bij. En dan bak je die spetselen nog even weer op in die paneermeel met roomboter. Oh. Dat klinkt goed. Oh. Zeg, en Harry, nou sprak ik net met Ricardo, hè? Ricardo ja. van Eden, de chef-kok, en die zegt van... ...ja, het, het gaat niet om hele bijzondere producten of hele dure producten... ...maar nee. zorg er nou wel voor dat je van de producten die je gebruikt de beste soort gebruikt. Doe jij dat ook? Zorg je dat je de lekkerste rijst hebt en uh, het lekkerste rundvlees? Uh, ja, in principe wel. Maar soms heb je ook rundvlees, uh, dat is dan wel duur. En dan heb je daarvan gegeten en dan denk je van, jemig, dat heeft uh, drie uur staan sudderen en dan is het nog, uh, nog taai. Nou, dan, uh, dan, huppah, dan eten we dan even geen vlees en dan, uh, dan maak ik er aché van. Ja, precies. en je uh... hebt soms, echt hoor, ik weet ook niet hoe dat kan, maar dan, dan ja, zo'n stuk beest wordt niet gaaf. Dat ja, kan. en dan heb je pech, maar je eh, laat je niet voor één gat vangen. Nee, jij ook. maakt er dan gewoon een haché van. Ja. Nou, volgens mij kun je lekker bij jou eten, Harry. Dank je wel voor je telefoontje. Oké. Okay. En een dag nog. Dag. Ja, welterusten, ooit welterusten. Welterusten ook voor straks. Ja, kookt u ook graag. En met welke producten koopt u, kookt u dan? En, en zijn er ook streekproducten die u uh, mooi vindt om te gebruiken in de keuken? Ja, vooralsnog hebben we veel kokers onder onze luisteraars. Maar ik kan me ook voorstellen dat u zegt... Koken, koken, doet nooit. Ik ga naar de tracteur of ik ga gewoon... Uh, even kijken wat er in de bonus is bij de supermarkt. Of ik ga uit eten, dat vind ik eigenlijk veel leuker. En dan ben ik benieuwd uh, uh, waar u dan op let als u uit eten gaat... of als u uh, bij de supermarkt uw kant-en-klaar maaltijd haalt. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar kazaluna en twitteren. Dat kan met hashtag kazaluna. Straks ga ik trouwens een heel leuk liedje laten horen... over de onverbrekelijke band tussen de vrijgezel en het kant en klaargerecht. Maar eerst ga ik nog eventjes praten met Mieke. Mieke, nacht. Hallo. Dag Mieke, ben jij een kok of uh, laat je graag voor je koken? Nou, ik ben wel een uh, enorme hobbykok uh, en ik, ben, ik heb ook een restaurant gehad. Oh. Ja. En wat voor soort restaurant was dat? Dat was een, uh, een klein restaurantje, familie familierestaurantje op de Schelling. Mm -hmm. Kaartje Klerk. En uh, ja, ik, ik wou jullie niet onthouden, zeker niet voor de feestdagen. Een ontzettend lekker bijgerecht... Vertel. En uh, mijn voorganger heeft al gedroogde appeltjes genoemd. Ja. ja, daar gaat mijn verhaal ook over. En uh, die stonden bij mij bekend als de biele appeltjes. De biele appeltjes? De biele appeltjes. Ja, en hoe maak je die zei... dan? Ja, nou, dat maakte ik. Uh, uh, iedereen die dat op zijn uh, bord kreeg, of liever gezegd op tafel kreeg. Die zei iedere keer tegen mijn uh, partner die daarvoor liep: Oh, lekker peertjes. En dan zei Henk, uh, dat zijn appeltjes. En dan was hij na een jaar zo ontzettend zat van... dat de, op een gegeven moment kwam hij aan tafel en zei dat zijn appeltjes. Dat zei hij er alvast maar bij als hij ze uitserveerde. Ja, nou ja. Nee, dat mensen begonnen altijd te brullen dat het peertjes waren. En dan zei hij, appeltjes. Maar hoe kwam het dan dat mensen dachten dat het peertjes waren? Omdat het rook... Naar uh, kaneel en alles wat je dan op je bord krijgt zegt iedereen appeltje of zegt iedereen peertjes. Ja, ja, ja, want nou zijn peertjes ook wel makkelijker te stoven dan appels denk ik of niet? Nee, nee, nee, want dit waren ook gedroogde appeltjes en het is een heel makkelijk gerecht. Ja, vertel eens hoe je dat maakt dan, de biele appeltjes. Nou, de biele appeltjes is gewoon zijn gewoon gedroogde appeltjes. Die zet je nacht in de week. ja. Dan doe je daarbij een kaneelstokje. Kaneelstokjes, net de hoeveelheid die je klaarmaakt. Appelstroop en een, een, een ijsblokje. Mm -hmm. En ja, dat moet je dan even opkoken. Als dat de nacht in de week heeft gestaan, dan is het een half uurtje koken en is het klaar. Ja. En dan kun je dat heerlijk... Bij alles, of dat nou wild is of... dat maakt niet uit waar je het bij geeft, is altijd lekker. Waar eet jij het het uh, liefste bij? Uh, ja, ik eet het het liefst bij uh, een gestoofd duinkonijntje. Een gestoofd duinkonijntje? Ja. Van terschelling dat neem ik aan. Van terschelling, uiteraard. Wat, wat maakt de smaak van een uh, terschellingskonijntje zo lekker? Ja, weet je, dat loopt in de vrije natuur. Dat loopt daar te huppelen. En uh, ja, als je daar een... Uh, daar heb ik gewoon een geweldig... Uh, daar heb ik er honderden van verkocht. Mm -hmm. Want toen jij dat restaurant had, hè, serveerden ja. jullie dan met name ook producten die van Terschelling kwamen? Ja. Dus ook Terschellingsvlees, Terschellingen, lamsvlees. kaas? Erg veel lamsvlees Veel caranberries ook, denk ik? Mm. Oh nee, daar ben ik zelf niet zo'n erge liefhebber van, maar gewoon uh, veel lamsvlees en uh, ja, alles wat we daar kregen, dat was uh, ook het, uh, het uh, rundvlees, alles was van Orne Schaafsma de beste slager en de zelfslachtende slager van Ter Schelling. Mm -hmm. Ja, dan, uh, dan heb je alleen maar top. Ja, ja, ja. En een gestoofd duinkonijntje met uh, debiele appeltjes, oh, dat jongen. klinkt goed. Woon je oh. nu nog steeds op Terschelling? Schelling? Nee, nee, nee. Ik woon nu in uh, Lelystad. Kom je daar ook nog wel aan gestoofde duinkonijntjes dan? Uh, ja, ik ga naar de poelier uh, op de markt. Ja? Uh, daar kan ik natuurlijk niet een duinkonijntje krijgen van Terschelling. Schelling. Nee. Maar ik ga daar, uh, ik ga daar absoluut uh, wel op zoek naar een, uh, een uh, goed uh, konijntje. Niet een, uh, een gekweekt konijntje. Nee, een goed konijntje op de markt van Lelystad. En daar doe je dan je eigen debiele appeltjes bij. Ja. ik wens oh, je nu alvast een mooi kerstdiner, Mieke. Ja. Dankjewel voor het bellen. Oké. Okay. En tot een andere keer. Dag. Goed zo, dag. dag. Ja, debiele appeltjes. Het klinkt inderdaad niet zo heel ingewikkeld. Maar ik denk dat Mira het een vreselijk ingewikkeld recept vindt. I'm ready and Vlaanderen, voluit Mira Bertels over de... Hechte band tussen de vrijgezel en het kant-en-klaargerecht. Het staat op haar album Stukken van Mensen. En onlangs verscheen een nieuwe CD van Mira. Een CD zonder titel, maar met even bijzondere liedjes. Dit is Casa Luna bij den Cfv Radio 1. U kunt nog met ons meepraten als u dat leuk vindt. Tot twee uur over uw kookkunsten. Over uw favoriete eetadresjes. Over de favoriete producten waarmee u kookt. U kunt dat doen door te bellen met 0800 1121. Door te mailen naar casaluna.ncv.nl of door te twitteren met hashtag Casaluna. Uh, veel mailtjes ook uh, vannacht, bijvoorbeeld van Stan Steegs. Stan schrijft... Ik wilde even zeggen dat het beeld van velen over studenten is... dat ze alleen maar pizza, friet en noem maar op eten... en dat ze geen moeite nemen om uitgebreid te koken. Dit is niet waar, schrijft Stan. Integendeel zelfs. Hier in het studentenhuis wordt beter en gezonder gekookt... dan bij de ouders thuis, schrijft Stan Steegs. Dan een reactie van... Uh, Jan Veenstra uit Bergen in Friesland. Die zegt, ik heb een heerlijk recept uit de streek. En dat is Friese spaghetti. Je kookt de spaghetti zoals gewoonlijk. Niet te kort. Liefst een beetje meer gaar dan uh, boerenkool. Dan doe je heel dun uh, de roosjes van de boerenkool door de uh, spaghetti. Die roosjes die heb je eerst uh, dun gesneden. De stengels die doe je daar niet in. Dan doe je Friese oude kaas erover raspen. Wat uh, nootmuskaat erover raspen. Dan dun gesneden worteltjes erdoor. Echt heel dun. En dan nog een klein beetje crème fraîche erbij. Een paar mini-tomaatjes en stukjes erdoorheen. En een teetje knoflook. En dan heb je Friese spaghetti. En het is heerlijk, schrijft Rintse Jan. Wat een recepten komen er toch uh, tot ons vandaag. Mooi hoor. Dan een uh, reactie van Anke. Anke van den Brink. En zij schrijft soep troost, verwarmt en vult. Dit gaat dus over soep. Iedereen heeft een culinair geheugen. Daar ben ik van overtuigd. Dus wat je vroeger lekker vond, dat ligt nog steeds ergens opgeslagen te wachten tot jij er iets mee doet. Ik maak bijvoorbeeld heel graag soep. Net zoals mijn moeder vroeger. Ik maak het vaak op vrijdag en als de kinderen komen dan kunnen we daar het hele weekend mee doen. Soep is altijd goed. Het is een enorme opkikker na een lange dag. Mijn basisingrediënten zijn uien en kruiden die je even stooft. Daarna doe je daar van alles en nog wat bij. En vooral blijven proeven. Wat ik wel anders doe dan mijn moeder is vooral veel gember toevoegen en knoflook en Spaanse peper en kerry. Nou, noem maar op. En dat zijn allemaal supergezonde en weerstandsverhogende producten. En ik laat mijn kinderen vaak meehelpen en proeven. Kunnen ze zelf hun soepje maken, schrijft Anke van de Breek. Dankjewel, Anke. En dan nog een mail van John. Van Loon. Hij schrijft: Ik eet hoofdzakelijk pure producten. Ik heb een aantal leveranciers verzameld, waaronder Wim Bijma, dat is een buurman van me die al 35 jaar oude groenten verbouwt. Hij heeft zulke Pure producten die nog echt smaak hebben. Waardoor je juist geen sausjes hoeft toe te voegen. Je moet die groenten zo puur mogelijk klaarmaken. En ik eet ze dan ook het liefst zonder toevoegingen. Ook heb ik een boer in Valkenburg. Die zijn eigen kaas maakt. En eigen vee laat slachten. En daarna weer zelf verkoopt. Schrijft John van Loon. Aan de telefoon heb ik Willem. Goedendag Willem. Hallo. goedendag. Dag Willem. Ben jij een oh. beetje een kok? Nou, uh, ik kook graag zelf. En uh, compliment met het mooie programma weer. Dankjewel. Ik zit bijna twee uur lang met water in de mond te luisteren. Ja, dat, <laughs> Fantastisch. Is, dat is akelig hè, als je over eten praat. Hè? Verrukkelijk. <laughs> en ik ga ook heel graag uit eten, maar ik kook ook heel graag zelf. En ik had ook een tip voor uh, alle mensen die luisteren... Oh, ja. en die ook een beetje krap bij kast zitten. Dat uh, ga gerust wandelen en overal staan brandmetels... En pluk de, de kleine, jonge topjes die, uh, die overal links en rechts uit de, uit de, uit de brandnetels pluk die. Neem ze mee naar huis en was ze. En uh, doe hetzelfde als dat je bijvoorbeeld spinazie zou koken. Mm -hmm. Je kan ze dus met aardappelen tot een puree maken. Je kan er een spinazie uh, brandnetelssoep van maken. Ja, dat heb ik wel eens gehoord dat mensen dat maakten inderdaad. Ja, dat is echt verruk. Als je dat eenmaal geproefd hebt, dan denk je echt bij jezelf: waarom heb ik dat nooit eerder geweten? Maar hoe smaakt brandnetelsoep? Want ik heb het nog nooit geproefd. Ja, dat, dat is met, uh, net als alle andere dingen. Dat, uh, dat heeft zo zijn eigen specifieke smaak. Maar dat is echt verrukkelijk. Het maar is, is het pittig? Uh, uh, als je het eenmaal geproefd of... hebt, dan. Uh, dan wil je, het, het heeft iets van vis. Oh, echt waar? Ja. Een beetje visig zo. Nijg naar vis. Ja. En wat, is net wat... Of je een soort visschotel gemaakt hebt. Mm -hmm. En wat doe je dan nog door die brandnetelssoep, of of trek je die brandnetels uh, tot een soort groentebouillon? Nou, ik wat ik doe, dat is dat uh, ik kook dan de aardappelen en uh, als de aardappelen, die kook ik dan meestal twintig minuten. Ja. En dan uh, zeg maar vijf minuten voordat die twintig minuten over zijn... doe ik de, de gewassen brandmeteltjes erbij. De, de, de topjes. Uh, de, vooral de topjes zijn erg lekker. Mm -hmm. En die kun je ook gewoon plukken als je ze van beneden af naar boven plukt. Dan ja. prikt het ook niet aan je vingers. Ja. En dan uh, doe je ze gewoon uh, op de kokende aardappeltjes. En dan laat je dat nog vijf minuten meekoken. En ik doe dan, dan meestal even een blender doorheen, dat ik er een soort uh, crèmeachtige geheel van maak. Ja. Nou man, je eet je vingers erbij op, het is echt werkelijk verrukkelijk. Je hoeft er eigenlijk niks bij te doen, geen smaakmakers of bouillon of een uh, klein beetje zout kan je doen. Ja, ja. En dat is verrukkelijk. Het dus is, uh, ja, is eigenlijk dat een heel... dat boven spinazie wat... uit eigenlijk. En ja. dat kost niks. Je haalt nee. het zo uh, uit de velden. Links en rechts en overal. En haal je wel eens vaker wat uit de velden? Want ik hoorde al mensen die walnoten gingen plukken. En uh, ja. uh, uh, peren gingen rapen. En uh, de... Uh, de uh, was het nou de berenklauw? zaakjes van de berenklauw, hè? Die, Ja, die berenklauw. Die, die, uh, die, uh, dat vond ik ook uh, verrassend. Dat, ja. dat kende ik nog niet, ja. Maar doe jij dat ook? Zoek jij ook ja, producten heb een in de natuur? Uh, ik, ik, leef, ik leef buiten Amsterdam achter een boerderij in een woonwagen met een stuk tuin. Ja. En er groeit ook van alles, waaronder bijvoorbeeld engelenwortel. Wat is dat? Ja, dat is, uh, dat is engelwortel. Dat werd wel vroeger gebruikt in het maken van zeep. En uh, uh, Mellie die zegt bijvoorbeeld over de engelenwortel, net als over de savi. Hoe kan men sterven als men uh, salie of engelenwortel in zijn tuin groeit? En als je elke dag een takje engelenwortel koudt... Dan uh, word je, uh, ga je bijna ja. niet meer dood, heet het. Ja, nou lijkt me dat ook weer een beetje overdreven. Een soort wishful thinking misschien, maar het zal heel gezond zijn. En je koudt dan zo'n takje engelenwortel. Ja. En wat proef je dan als je dat doet? Ja, dat, dat heeft ook zijn eigen specifieke smaak. Dat is, dat is bijna niet omschrijven. Dat zou je moeten proeven. En, en kun je dat ook in een gerecht verwerken Of eet je dat puur? Ja, ja. Dat, als ik bijvoorbeeld die, die voorgaande belster die het over soep had... Die, ja. uh, of megelen was dat. Die had het over soep. Ik maak ook... ...ook heel graag uh, pompoensoep. O oh, ja, lekker. Oh, oh ja. frukkelijk. En dan begin ik ook met het fruiten van een uitje... ...in olie of uh, boter. En dan uh, doe ik daar... Uh, ik begin met een uitje en dan met uh, gember en knoflook. En dan uh, een beetje wortel. En dan blus ik dat af met uh, water. Dan laat mm -hmm. ik dat heel even stomen. En dan voeg ik daar uh, wat prei en uh, wat aardappelen... ...en uh, veel uh, pompoen bij... En dan laat ik dat uh, ook weer tien, vijftien, al lang twintig minuten de grootte van de pompoen, laat ik dat dan even koken. Ja. Op de houtkachel. Ik, de, de, ik kook dan op een houtkachel. En uh, ja, dan zet ik daar ook weer een blender op. En nou man, dat is werkelijk fenomenaal. Zeg Wilm, kweek jij ook je eigen pompoenen dan? Soms wel, ja. Leuk. Ja. Dus eigenlijk lever jij opnieuw het bewijs dat je, dat je om lekker te eten helemaal niet ver hoeft te zoeken? Nee, eigenlijk niet is dus eigenlijk het, overal uh, om ons heen. Ja, ik heb Tijn en Salie in de tuin. En uh, Braam en uh, Engelenwortel dus. En uh, heel veel brandnetel. En dan wou ik ook nog een, als ik daar nog de ruimte voor heb... een hele handige tip geven met brandnetel. Nou, nog één brandneteltip voordat ik uh, met de andere bellen verder ga. Oké, okay, ja. mensen die last hebben van uh, artritis reuma... Ja. dat heb ik ook bij toeval ontdekt. Als je brandnetel, als je dus reuma in je handen hebt in de gewrichten... En dat doet pijn, wat verschrikkelijk pijn kan doen. Neem gerust een dotje topjes van brandnetel een aantal uren in je handen. En het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus het is niet alleen lekker brandnetel, het is ook nog uh, pijnbestrijdend. Je kunt er thee van trekken en dat uh, verdrijft heel veel afvalstoffen uit je lichaam. Ja. Maar als je vooral uh, mensen die dan artritis in de handen hebben... Uh, neem gerust wat brandnetel in je handen en je weet niet wat je overkomt. En je pijn verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dat is echt waar. Willem, Dat staat ook in homeopathische boeken. Mm -hmm. Al eeuwenlang uh, wenden de mensen zich tot uh, de brandnetel. Om hun pijn vooral uit de handen te verdrijven. Door ze gewoon de brandnetel, vooral de topjes in de handen te nemen. Nou, dankjewel voor die tijd. Dankjewel ook voor alle uh, inspiratie. Voor lekkere uh, gerechten met, met brandnetels en met, uh, met pompoenen bijvoorbeeld. Dankjewel Willem. En dank jullie wel voor wederom een prachtig programma. We maken het heel erg. Graag. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Dag, Dag Willem. Dag. Ook aan de telefoon Charlie, als ik je naam goed uitspreek. Goeienacht. Ja. Goeienacht. Goeienacht. Ja, ik weet uh, ik niet of mijn verhaal hier uh, helemaal in thuis wordt, want ik was toen de tijd in Liberia. Ja. Lang geleden, in West-Afrika. Ja. En uh, daar was nog niet direct van alles en nog wat uh, te koop. Nee. En ik werkte daar in het ziekenhuis. En op een gegeven moment was het tegen kerstmis. En er waren daar artsen die alleen daar waren, die daar niet hun families hadden. Nee. En toen werd er al eens een keer een, een, een, een, een, een, een lijntje uitgegooid. Of de uh, collega en ik, die samen woonden, uh, of wij uh, al plannen hadden voor Christmas. Ja. Daar zeiden wij. Uh, er wordt verwacht, want mijn collega had daar ook nog een broer die alleen was... er wordt verwacht dat wij wel wat uh, uh, doen. Nou, zij hadden eigenlijk helemaal niets. Nee. En toen hebben wij ze dus dan maar uitgenodigd. En wat hebben jullie ja, voor ze gemaakt dan? Wat zegt hij? Ja, nou, toen was er dus wat net één kalkoen over... want al die kalkoenen die waren al besproken... Ja. die waren van tevoren al besteld... En er was dus nog één kalkoen over en die was dus nog levend. En, uh, dus uh, ik had een hele handige uh, boy uh, in huis en die wist precies hoe dat beest uh, dan uh, uh, kwart gemaakt moest worden voor de, ja. voor de keuken, zal ik het allemaal ja. zo ja. zeggen. Ja. En uh, ik had dus van een, een, een, een, een Amerikaanse mevrouw had ik een recept gevraagd. Die was daar nogal erg goed in. Dus ze had me allerlei tips gegeven en ik alles opgeschreven. En wij hadden in, in, uh, in, daar hadden ze we wel elektriciteit. Daar was ik in Nederland, er was geen elektriciteit. en uh, Dus toen heb ik dus gekeken of dat beest wel in die oven past. En dan met veel... <lacht> Gebeuren met verandering van platen. Heb ik hem er dus ingekregen. En uh, op, het, op het, uh, de temperatuur zogezegd uh, uh, als me aangegeven was. En het was elke keer weer kijken en weer kijken. Het was maar een kanje van een beest. Ik weet niet meer hoeveel pond hij was, maar heel. En was hij, was hij? lekker, Charlie? En hij was al met al, ja, steeds druipen, steeds. Ja, uh, dan dat moet je een en druipen, druipen, ja. Hè? Ja, hij was, hij was heel, heel, heel, heel erg, uh, zoals we zeggen, natuurlijk. Heel natuurlijk, dan heel, weet ik nog niet heel, of die heel, heel lekker natuurlijk. is. Heel ja, natuurlijk, puur beest was van geweest. Je had uh, ja. de, de, natuurlijke dingen gegeten en niet allemaal van dat kunstspul... wat er vaak toege, toegevoegd wordt. Dus het was nou ja, echt wel een lekkere kalkoen daar in Liberia. Wat zegt u? Het was een lekkere kalkoen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was, dat was heel prima. En heb je daarna in Nederland en, ook nog wel eens bereikt? De groentes die kwamen dan uit de diepvries, want de, de, de, je kon, je kon dan niet dat was groentes die weggraag hadden. Dat groeide dan niet. Dat, nee. kon, dat kon, niet. Dat kon niet tegen, tegen hitte. Nee. En de uh, fruitsalade, van allemaal verse, vers fruit, sinaasappels, uh, grape, grapefruit en uh, wat was het andere ook maar weer. Uh, oh nee, uh, ja, stukjes pompoen, mm -hmm. maar ze waren er nog bij. Nou, dat kon je daar natuurlijk ja, als de beste eten, hè? Persische per Persische radepotje, dat ik er niet eens meer Maar, en de dus, soep heb ik ook nog van tevoren, uh, kunnen. Uh, kunnen maken. En, uh, uh, ja, voor, voor toen hadden we ijs, hè, want iets uit, uit de diepvries. Want, uh, ja. ja, iets, iets anders. Uh, we hadden melkpoeder om melk van te maken. En uh, daar was uh, sla zo, oh, dat smaakte van geen meter. Dat, uh, daar moest je echt geen moeite voor doen. Dus al improviserend heb je toch nog een lekker kerstmenu op tafel kunnen zetten daar in Liberia. Ja, op de voor uh, muziek met uh, mooie uh, kerstkerels White Christmas en, uh, in Liberia. Uh, ja, ja. ja, ja. En, uh, ze waren allemaal heel tevreden. Het dansje hebben we aan de hand nog uh, hebben toch wel gedaan. Kijk. En het was heel sfeersvol en heel bijzonder, want dat was alleen maar dat nachtgeluiden. Hè. Het, het was buiten een stik donker. En het was, ja. en, uh, het was, het was, nee, het was echt heel, heel apart. En, het even vergaten de problemen van het ziekenhuis en alle andere problemen die er waren. Uh, de Af en toe, als ze ziek waren, de, de, de dat narigheid we gastje allemaal. De, Dankzij het kerstdiner met die, heel, die heel, ene kalkoen. Het zijn ja. mooie herinneringen, Charlie. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan hoor. En een hele goede dag nog. Dag meneer. Dag. dag. Kalkoen eten in Liberia. De enige kalkoen die er nog was. En dan vers fruit toe. Met uh, allerlei fruit dat daar groeide natuurlijk in Liberia. Ik vind het alleen jammer van die perzik uit het potje. Dat vind ik dan toch minder. Ja, ik heb nog één leuke uh, uh, etenslied uh, voor u Over voor een uh, product waarvan ik nou niet weet of uh, uh, kritische koks daar heel dol op zijn.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 Papa, Eén dochter in de letteren, de zoon van Tante Greet. Zij stoel niet papa-o, maar meer papa-o oh, heet. Nou ja zeg, hoe het ook wordt uitgesproken, het blijft een rare hap. En als je het weer uitkotst, heb je een broodje Oh a Broodje Oh a bap broodje o a broodje o-a-bap, broodje o a broodje o-a-bap. Broodje papa-o, broodje papa-o, broodje papa-o, broodje papa, broodje papa-o. Boboe. -oh. Eh. Allemaal. Papao Papao Papao Papao Papao Papao Papao Papao Papao Papao papa, Nee, nee, nee, nee. Ja, een hilarisch lied over het broodje Bapao gemaakt door het trio Kloosterboer. Een Groningse theatertrio. Het was in de jaren 70, nee, in de jaren 70, in de jaren 90 heel populair. Straat ook toen regelmatig op bij ons in Volksspot. In dit nummer staat het ook op de cd Volksspot live uit uh, 1995 Kloosterboer. Een groep die bestond uit Jan Veldman, Arno van der Heijden en Rob Elzinga. Over een broodje Bapao. Wat heb ik een mooie tips gekregen van u. Voor mooie gerechten. En uh, ik, ik kreeg al honger door uh, dat gesprek met Ricardo in het Eerste Uur. U heeft die honger versterkt. Maar gelukkig heb ik nog een lekker stukje venkelworst bewaard. Venkelworst die Ricardo van Ede voor ons meenam toen hij daarnet hier te gast was in Casa Luna. Ja, het is bijna twee uur. Dank dat u weer luisterde vannacht. Dank ook weer voor het meepraten en het bellen en het mailen. En heel graag tot morgen. Dan ontvangt Harm Edens hier in Casa Luna historicus Leo Lucassen. Aan de vooravond van de naturalisatiedag buigt hij zich over de vraag wat een Nederlander nou precies is. En ik spreek nog eventjes het antwoordapparaat in voor Harm. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm met Helco. Prinses Maxima kwam er eerst niet zo uit wat nou precies een Nederlander is. Maar jouw gast van vanavond, historicus Leo Lucassen, waagt nog een poging. Wat vindt hij nou een typisch Nederlands strekje van zichzelf? Dat zou ik nou eens uh, van, uh, van hem willen weten. Ik wens jullie nog een uh, mooi gesprek uh, samen. Ja, en daarmee is het inderdaad bijna twee uur. We gaan de luiken sluiten van uh, Casaluna. Oh ja, ik wil nog even één gerechtje met u delen, wat ik onlangs geproefd heb. Dat is ham uit de, de grotten in Limburg. Een uh, uh, mergelgrottenham. Ham die nagerijpt wordt in die grotten. Dat is lekker mals. En uh, nou ja, en met een stukje meloen erbij. Mijn vorige voor de kerst is klaar. Dat wilde ik nog eventjes met u delen. Nou goed, wij gaan de luiken sluiten van uh, Casa Luna. Zo dadelijk wakker Nederland hier op Radio 1. En wat NCRV's Casa Luna betreft, u zegt, tot morgen. Voor nu nog een uh, goede nacht. En ik neem nog een stukje vinkelworst. Eet smakelijk. Goeien nacht.